Luistert naar de podcast van Aloha Radio? Kijk op www.aloaradio.org Yes, oké, okay. ja, klinkt een beetje raar hier allemaal. Keutal op. Ik moet eens even wennen, want ik hoor Skype, maar ik zag niet meer precies waar de knop zat. En ik zat te rammen op dat toetsenbord van ja, neem dan uh, op. Nee. Maar uh, ja, ik weet niet, aan mijn kant gaat het heel slecht. Want uh, ik weet niet hoe de opname is, dat weet ik niet. Misschien is hij mislukt, nou, ja, dat gaat gewoon niet door. Uh, waar ik dan hoor ik wel alles, oh, dus dan hoor ik dan weer wel op met mijn eigen stem. Ik Kai, krijg, en keihard. En als ik naar de LED kijk slaat, inhoudelijk uit. Dus ik weet niet wat er aan de hand is. Hij staat nu helemaal uit van mijn uh, microfoon. Hij slaat uh, niet goed uit. Alleen als je praat, je hebt me wel goed te horen. Oké. Okay. Ik heb alles in Mono opgenomen. Dat was de vorige keer. Omdat ik uh, het linkerkanaal neemt hij niet meer op. Maar ik moet gewoon een nieuwe mengtafel hebben. Het uh, ding is ook wel acht jaar oud, dus uh, het kan zijn dat mijn stem of keihard klinkt of heel zacht, dat weet ik niet. Dan moet ik achteraf even kijken. Mm. Probeer. Nou, hoor, ik jou brengen. weer niet. Ja, het legt niet aan jou hoor. Het legt aan mijn eh, ding. Is we... er geen andere manier om het te doen? Nee, is er niet. Want dat is het het. precies hetzelfde, want ik moet toch opnemen. En zonder opname gaat het niet. Ja, ik zie je ook. Ja. Maar we praten okay. volhouden. Ja, als opname mislukt, is opname lukt zo jammer. Ja, ik zit te denken of ik het hier op kan nemen ergens en dan naar jou ja, kan maar dat sturen. dat gaat niet, want uh, ik zit via de verbinding. Dat, dat kan niet anders. Okay. Dat heeft geen zin. Dus ik, we bekijken wel wat er gebeurt. Lukt het niet, dan uh, koop ik van de week een nieuwe mengtafel. <coughs> want deze ja, joh, is al acht jaar oud. <coughs> En uh, mm -hmm. ik, handig, ik in, uh, hoor allemaal gekraak in de linkerhoor. Ik heb de koptelefoon uitgeprobeerd om te versterken. Nou, daar is niks mis mee, want het was met die vorige ook al. Maar, uh, jou hoor ik perfect. Dat wel. Oké, okay, ja, dat, het klinkt alsof dat, dat jij nu het probleem hebt dat ik de vorige keer had. Ja, dat, dat ja. Iedere keer, de vorige keer was zo, iedere keer als ik begon te praten. Ja. hoorde ik gigantisch veel kabaal door de koptelefoon heen. Ja. Dat deed gewoon echt zeer aan mijn oren. Want als ik dan uh, praat hoor ik uh, een soort, uh, ja wat is het, uh, een keiharde ruis. Ja. Ja nu hoor ik wel alles goed, ik hoor een beetje een brom, maar het is niet echt storend. Maar dat ligt aan mijn kont hoor. in jouw kont klinkt alles prima. Want als ik de microfoon wegdraai, dan hoor ik die brom ook niet meer, dus het ligt echt bij mij. En die, uh, de laatste keer dat we wat opgenomen hebben samen, dat was dus mislukt? Nee, nee dat is goed gelukt. Oh, oké. Okay. Nou, dat okay. is goed gelukt. Want het staat online. Hè. Ik weet niet of je het geluisterd hebt. Nou, ik moet het nog steeds, on, uh, ik moet het nog steeds even terugluisteren. Want, uh, maar ik heb uh, de site nu, nu een favoriet in favorieten in dit ding uh, staan. Ik heb uh, nu de opname, de oude opname van de weken daarvoor doe ik op met die andere pagina op het archief. Yeah. En de laatste opname komt gewoon op de ruim. Toppie? Ja, vandaag koning Onze koning is vandaag jarig. <lacht> ja, Ja wat moet nou, je erbij? Ja, ik ben ook wel eens jarig. <lacht> We zijn allemaal wel eens jarig, hè? Ja. ja. Ik heb het gezien op, uh, op, uh, op internet. En staan ze allemaal op met hun kindertjes. Met zijn vijf staan ze voor die camera. Dat is allemaal heel, heel overdreven. Aardig te doen. En uh, ik heb het gelijk weggeklikt. <laughs> ik, verder zeg ik niks. <laughs> het is één grote poppenkast. Ik moet wel zeggen: die dochters, naarmate ze ouder worden, ze steeds knapper worden. Ja, ze lijken in ieder geval niet op hun vader. Nee. Dat niet, nee. <clears throat> maar uh, het zijn wel knappe meiden, hoor. Zo. We, ik denk als die straks een jaar of 25 zijn. Uh, dat er heel wat jongetjes kwijtend bij het hek staan met een bosje bloemen. Hebben ze wel per want daar staat ze Zee, dus komen ze echt niet langs. Nee, ja, dan geven ze dat dan in Marge Zee. En die zeggen, je hebt een brief en die moet je dan aan Amalia geven over de andere twee. Nou, die brief gaat ook eerst door de ballotagecommissie Commissie. Die wordt dan eigenlijk... Kogel, eh. Ja, die flikken ze gelijk in de schermen. <lacht> uh, dus, uh, ja. ik, ik, ik, ik zou gewoon zeggen van... Uh, weet je wat? We spreken het zo af. Die familie die is al schat helemaal die rijk. Hè? Ze hebben... Hè? Ik bedoel Unilever en Shell en nog een paar grote. Die zijn voor grotendeels... Hebben ze daar echt zoveel aandelen in. En... Beatrix heeft miljarden, niet miljoenen, maar miljarden. Hè? En Wim Lex zal ook wel miljoenen op de bankrekening hebben staan. Al die... Dus ik zou zeggen, jongens, jullie mogen alles houden wat je hebt. En je kiest maar één, keer, één woning uit. En daar ga je in wonen. En de rest gaan we gewoon te koop zetten. En uh, dan kappen we er gewoon mee. Die dochters gaan maar gewoon werk zoeken. Ja, want, want kijk, Nederland was vroeger... Eeuwenlange Republiek. Eerst waren we allemaal koninkrijkjes. Nou, de, de eerste keer dat we echt een beetje... Uh, ja, toen zaten we bij het uh, Duitse Heilige Romeinse Rijk of zoiets. Toen werden we uh, bezit van Spanje, legaal. hè? Want uh, dat heb ik nooit geweten. Nederland was een legaal deel van Spanje. Toen kwam Willem van Oranje en die zegt, ik pikte hoe lekker in. Uit, daar ging het eigenlijk om. Ja, zo is Nederland ontstaan in allerlei vormen. Eerste Republiek en na eh, Ja, ja, sinds 1813 zijn we een koninkrijkje. Ja, ach, het zijn, het zijn echt aardige mensen hoor. En ik geloof best dat ze het in hun, in hun hart goed bedoelen en zo. Maar je hebt er gewoon niks aan. Nee, ik bedoel, ze hebben een ving. Een, een, een, een, ze ze een zeer... Een, Zelfs, ja, nou ja. ja. Daar hoef je ze geen tig miljoen per jaar voor te betalen. Ja, ik vind dat ook wel flauwekul, allemaal. Kijk de nou, Amerikaanse ja. presidenten, die, uh, zolang ze in, uh, op die zetels zitten, verdienen ze best flink uh, salaris. Ja, dat valt wel tegen trouwens. Te Nee, maar zodra en ze... Ik heb, het al, ik heb dat een keer gezien, hè, wat Bush en Obama verdienen. Zodra ze geen president meer zijn... Ze dan wordt het cash. Ja, dan ja. wordt het cash. Kijk, is dus de Amerikanen hebben een eikel aan om, om de overheid financieel bij te steunen. Ja. Ik, ik, ik, heb ik heb toen een keer het programma erover gezien, van wat verdient de Amerikaanse president uh, nou, nou eigenlijk. Dat, dat viel best tegen, zeg maar, op het moment dat hij... Zijn salaris gewoon, dat viel best tegen. Voor hun gaat het grote geld verdienen... als ze president af zijn. Als je kijkt, zeg maar... want dan komen ze zeg maar, in het, uh, het snabbelcircuit. En als je dan kijkt... bijvoorbeeld... Uh, nou, van... Uh, hoe heet die? van Bill Clinton, bijvoorbeeld. Die, die gaf dan... Uh, of die gaf niet, maar... Uh, grote multinationals... die gaven dan bijvoorbeeld een, een diner. Een, uh, hè? Bijvoorbeeld een Shell... of een Unilever... of uh, een, een, een McDonald's... of Burger King of weet ik wat, grote multinationals gaven een, dan een diner. En daar, daar kwam dan, daar, daar waren dan vijftig plaatsen, zeg maar. En dan, dan, kreeg je een, dan kregen ze dus een diner als je zo'n plaats kocht. En je mocht de voormalig president Clinton een, een handje schudden, zeg maar. Weet je en ik, heb dus, ik, heb, ik heb dus wel eens gelezen dat zo'n uh, zo kaartje voor zo'n diner, dat kostte dus een ton. Zeg maar. ton, wel. ton, ja. En van, en, en, van, en van dat soort dingen, zeg maar. Daar deed die gozer er een, een stuk of tien van in de maand. Ja, kijk, als je naar uh, Urk gaat, of naar Schevening, of naar Armuide, of Volendam. En je gaat naar de haven. Tonnen genoeg. Neem er een harington mee en je mag mee eten bij de president. <laughs> ja, ah, dat dus, is niet wat voor ton, toch? Ik, maar ik, ik, zit, uh, ik, ik heb uh, een tijdje geleden heb ik van iemand uh, een website doorgekregen. En dat is een verzamelsite met uh, spelletjes. Uh, zodat je alle Amerikaanse en Engelse nieuwszenders, die staan daar netjes in een rij op, zeg maar. En dan kun je dus gewoon constant kijken. Uh, CNN, Fox News, CNBC, BBC, BBC World Al die dingen, zeg maar, kun je gewoon selecteren en dan kun je gewoon live. De, de uitzending meekijken de hele dag door, welke je ook kiest en zo. Dus ik, dus ik zat een beetje zo, s' avonds zit ik dan zo'n beetje, nou, uh, Fox News, CNN News, CSNBC, NBC, al die Amerikaanse nieuwszenders... een beetje te volgen en zo. En die, die hele re, uh, race om het presidentschap in Amerika, draai, als je dat zo hoort, die draait er uiteindelijk eigenlijk om uit welke kandidaat het meeste geld heeft. Want wie het meeste geld heeft kan de meeste zendtijd en reclametijd kopen en de meeste advertenties kopen alles en zo. En als je kijkt, uh, het gaat nu tussen uh, Trump en Biden, zeg maar. Ja. Nou, tr Trump heeft aan geld uh, misschien wel 50 keer meer te besteden dan Biden. Nou, hij heeft nog eigen geld, heeft hij ook. Maar dat hoeft hij niet eens meer te gebruiken. Want hij heeft zoveel gigantische steun... van grote bedrijven en allerlei anderen achter zich. En, en, en het feit... Want Trump wordt dan een beetje altijd als... Hè, voor de gewone man gezien. Maar het feit dat zoveel... zoveel multinationals en, en miljardairs... hem steunen... zou je eigenlijk toch het idee moeten geven van... zo voor de gewone man... zal dit dus niet zijn. Want hij moet wel die mensen tevreden houden allemaal. Die mensen die geven dat geld niet zomaar. Nee, nee. Dat, uh, die, die, die hebben het, da, daar moet je dan wel even een praatje mee houden. En Die hebben dan wel bepaalde dingen van nou doe het maar zo of zo. Ja, ik zit zo te denken, stel maar voor dat uh, onder het volk, dat gewone mensen dan, zeg maar. dus ik heb het niet over rijke mensen, maar zo mensen zoals jij niet. zeg maar. En die zouden bijvoorbeeld een fonds oprichten en dan geven ze... Uh, zeg maar wat, uh, 1 miljard uh, dollar, zal het genoeg zijn, 1 miljard dollar, om een beetje invloed uh, te kunnen hebben in het Witte Huis. Ja, 1 miljard kom je denk ik best wel aan eind mee, ja. Ja, Want als, als ze, als ze nou een fonds zouden oprichten, vooral ze aanhang natuurlijk, want ja, de democraten gaan natuurlijk geen geld storten, dat snap je wel, voor de, voor de, de, de Trump, ik wou bijna Clinton zeggen, maar uh, ja, dan, dan denk je van, nou, ik moet het volk toch wel te vriend houden hoor, die gewoon... Uh, het gewone loodjesvolk, zeg maar, uh, excusez, uh, l'amour. <laughs> ja. Uh, nou ja, ja, ja, ja. Ja, is oké, het ook niet. Eén miljard, hé, hé, hé. Ja, ik denk dat je daar... Uh, ja. Ik denk dat je daar heel wat... Uh, je ja. uh, leuke wapens, voor verkopen, of uh, vliegtuigen, of uh, ja. bijvoorbeeld. Uh, ah, daar hebben ze al zat. Daar de hebben de ze al van. Militariseren daar bijvoorbeeld, ja. wat al steeds gebeurt, trouwens. Wat ik wel, wat ik, ik alle pad vind. Nou, nou, ik dus zo een beetje naar die nieuwszenders uh, zit te kijken, en uh, nou, het grootste deel, die programma's worden ontzettend vaak onderbroken voor reclames, hè? En uh, wat, wat, wat, wat je, wat, wat, wat je wat je wel heel erg ziet, die reclames daar zo, zeg maar. Het is allemaal heel erg veel op medisch, hè? Verzekeringen, apparatuur, ja, preparaten, pillen. Je, nou, pillen. Ja, ik maak een grapje hoor, net zei je over. Uh, maar ik zou bijvoorbeeld uh, pleiten voor je ondergezondheidszorg moet gewoon van de markt of hier heb je 1 miljard. Uh, als je dat gewoon. Zeg maar de zorg, bijvoorbeeld. Dat zal wel een hele ja. winst zijn voor het volk ja. daar. Maar dat gaat nooit gebeuren. Nee, daar niet en, en hier niet. En hier ook niet. Of, of, of, of ja, ze moeten een hele andere wending ineens uh, kiezen. Dat mensen, <coughs> mensen hun ogen open gaan en denken: van, hé, hey, dit is niet goed. Nee, ja, ja maar ja, de nou ja, dat niet alleen, maar je hebt het gewoon niet veel te zeggen. Je hebt het gewoon niet. Hier, hier ook niet. <laughs> nee. Ze zijn ook gewoon beslissingen te nemen, want dan weet je waarom de Kamer nauwelijks dus invloed heeft. Als er niemand in de Kamer zit en ze gaan een stemming houden en zitten er maar twee, zijn die twee de enigen die een beetje invloed hebben. Ja, ik vind ja, ze kunnen dan niet met alle 150 daar zitten, dat snap ik wel, met die anderhalve meter uh, regel, dat begrijp ik allemaal wel maar zouden ze maar de helft van de partijen erheen sturen met één stoeltje leeg, één persoon weer een stoeltje leeg en ga zo maar door en achter je dan natuurlijk ruimte. Dan uh, houden zeg maar 25 man van elke partij, minimaal uh, één. Kunnen ze dus misschien ook een stemming houden of misschien telefonisch stemmen of via de, de Skype? Uh, nou, je, de laten, deels, laten, ze, laten ze in ieder geval de resultaten van de stemming. Iedere dag in alle kranten publiceren. Bedoel, er staat nog andere bullshit in de krant, dus maak wat ruimte vrij. Op pagina 2 de stemrondes van, van die dag, zeg maar, waarover gestemd was, met wie, wie voor of wie tegen heb gestemd. Ja, sommige sites doen het af en toe ook wel. Dus ik denk, in de TPO, de post online wel leuk. Maar dan, dan, zie je dus, dan, dan zie je dus hele rare dingen. Want uh, wij, het wie ik ook volg maar Jensen volg ik niet meer, want die gaat, die gaat steeds gekker lullen. Maar ik volg uh, die, uh, die man ook, zo'n uh, omroep ongehoord Nederland. Ken je dat? Ja, ik gehoord heb er wel Nederland. eens iets van ja. gehoord, maar ik weet er niet, niet veel Ze van. We hebben een videokanaal, daar zijn dus ook uh, woensdag en, uh, en zondag op uit. Ja. En die man die is vroeger uh, oorlogsjournalist geweest, Karstens of zo. Oh ja, ja. En die zijn uh, nou, wel veel dingen waar hij gelijk in heb vind ik. Die heeft een zwart boek gemaakt van de Nos, en nou ja, die komt met dingen. Ik denk, nou hoe jongen, jij hebt er zelf eens onder gepraat. Veel wat anders dan op die Jensen allemaal, uh, op die Jensen. Ik vind sommige dingen heeft hij wel een punt, maar ja, hij, uh, hij uh, gaat steeds gekken lullen. Ik denk, ja, daar kijk ik niet meer naar. Jensen heeft naar uh, Alex Jones gekeken. Alex Jones, wie is dat? Ken je dat niet? Oh, dat is, die is legendarisch in Amerika. Die, die gozer, die is echt... Die, dat is zo'n conspiracy gekkie. En die had daar een gigantische... Die heeft daar een gigantische... Uh, netwerk, de Alice, Alex Jones Network. En het heet geloof ik nog iets anders. Prison Planet en zo, is ook van hem. En uh, hoe heet dat? Uh, maar die is daar echt zeker... ...in het midden van Amerika, in het plattelandsgedeelte, is die gozer daar mateloos populair. Hij is bijna door alles verbannen, zeg maar. Door Facebook, door, door, door, door Twitter, door YouTube, nergens mag hij. Maar op YouTube worden zijn dingen nog wel steeds gedeeld, zeg maar. Dus je kunt best nog wel goede dingen vinden van Alex Jones. En hij zegt ontiegelijk veel gekkigheid en onzin... Maar hij heeft ook heel veel dingen beweerd... waarvan mensen op da dat moment zeiden van... ach die gozer is knettergek... En, en, en een paar maanden later bleek dat het waar was. Ja, dat was cool. in, in, in Amerika zijn bijvoorbeeld dat hele... dat, uh, dat, dat, dat, uh, dat ja, Pido Gate ja. en zo... met die politici en al die sterren en zo... dat, dat heeft hij ontmanteld. Uh, hij heeft echt heel veel dingen... Uh, ja, zeg maar blootgelegd en naar buiten gebracht die eigenlijk uh, door politici en, en grote companies... Uh... Ja, maar die Jens, die en... kijk natuurlijk hij ja. ook eens ja. gelijk soms, weet je, met bepaalde dingen denk ik, nou, zoals, zoals uh, kunnen kloppen. Dat, en... dat is het, maar dan is het probleem dat er ook zoveel onzin uitgekramd wordt, dat, ja, dat, ja, dat doe niet, hè. inderdaad, wordt er ook onzin uitgekramd en dan denk je, ja, welk verhaal is nou waar? En ik zeg niet dat hij dat of doet, hij er haar in. Ik wil geen mensen daarmee schaden. Dat geloof ik zo. Ik denk dat die man het best goed bedoelt. Maar eh, ik denk dat... Eh, en dan merk ik met meer mensen die... Uh, bijvoorbeeld voor... Uh, hoe heet hij ook? Uh, ja, van uh, Pateo. die heeft ook dingen van die denk, nou, dan zal ik die best eens gelijk in kunnen hebben. Sommige ding, dingen denk ik. Hij interpreteert zelf, eh, plakt er zelf iets aan wat hij denkt dat het is. Of het de waarheid is, dat weet je niet. Nou, dat heb ik met Jens ook. Maar met Jens heb ik het zo sterk om, om dat er ook vrouw ook is bij zit. Dat die, eh, ja, ik, heb ah, ik, denk, ik en, denk dat hij dat doet voor de aandacht. Hè? Ik bedoel, kijk, ja. hij heeft geen bron. Ik heb het idee dat dit zijn ding is, zijn bron van inkomsten is. Want ik kan me niet voorstellen wat hij verder nog doet. Dus ik denk dat dit gewoon zijn bron van inkomsten is. Nou, ja, en ja, dan, dan is het natuurlijk, hoe gekker je het doet, ja, hoe nou, meer geld je ja, kan verdienen. Ja, kijk, hij genereert natuurlijk wel geld. Want uh, er zijn mensen die t-shirts van hem kopen. Maar ah, ik heb er zelf ja. ook een. Hè, van, uh, dat ging er eigenlijk meer om. Uh, nexit, nexit. Ja. Nou, dingen zijn bijna drie tientjes. Ja. Nee, als ze daar elke week honderd mensen zijn t-shirt kopen, en hij weer eten. Toch? <laughs> nee. Ja, ja. Ik, ik, ik heb met die ene gehad. Ja, en nou, dan heb je weer nieuwe met andere teksten erop en zo, en uh, ja, natuurlijk. Ja, en dan zal ook ja. heus met andere dingen komen, let maar op. Want hij moet gewoon op een of andere manier, moet hij moet geld verdienen. Hij moet natuurlijk dat ook is... zijn huur betalen en zijn eten, en um, ik weet niet of hij een gezin heeft, maar... Ja, die moet dat ook eten, hè, de kindjes ze zijn vrouwtje, dus ja. En dat kost natuurlijk centjes. En, ja, dat... Maar waar ik wel een eikel heb, kijk, oké, okay, hij is overtakt van zijn gelijk. En Prima hoor, we hebben vrijheid van meningsuiting. Uh, maar ik bedoel, als mensen bewust desinformatie rondbrengen, want die zijn er ook, kijk maar naar die website, uh, blablabla, hoe weet die ook, je hebt zo'n website die alleen maar fake nieuws brengen. En als je het leest, dan denk je bij je eigen: what the fuck, wat krijgen we nou weer, wat gaat Rutte nou weer doen? Blijkt het oh. allemaal niet waar te zijn. Hoe heet dat nou? Um, een of andere web, de Nederlandse website en er staan allemaal dingen in waarvan uh, ga je uh, de rugharen rechtop staan. dat je denkt van ja. als je het gelooft dan van potverdorie dat blijkt toch en helemaal niet waar te zijn Het ja. is wel apart er was uh, van de week was er uh, ergens dat is, die filmpjes zijn waarschijnlijk nog wat terug te zien van de week was er een interview met Mark Zuckerberg van Facebook ...en dat ging over advertenties en uh, fake nieuws en, en nieuws op Facebook. En toen zei die Amerikaanse reporter van CNN die hem interviewde... ...die zei van... Um, ...stel je voor dat het Trump uh, campagneteam uh, zegt van... Uh, ...wij willen voor een 50 miljoen dollar aan advertenties op Facebook zetten... Uh, wat natuurlijk een mooie inkomst is voor Facebook. gaat En, dan. en uh, daar zetten we in dat uh, Trump helemaal voor illegaal is. En dat Trump helemaal voor groene energie is. Mag dat dan van Facebook? Het is eigenlijk Mark Zuckerberg van... Uh, ja, zolang je betaalt, mag je er neerzetten wat je wil. Maar, ja, dus, maar dat vind ik dan leuk, want overal, zeg maar, eh, overal officieel brengt Facebook naar buiten van we strijden tegen fake news en we strijden tegen, tegen dit en we strijden tegen onwaarheden en alles en zo, weet je, dat ja. zitten ze overal, doen ze dat. Ja. En dan uiteindelijk, als er als wat op, dan gaat het toch om de pegels. Maar ja, weet je wel, ik heb ook eens een keer gehoord En dat zo bladen en dan zat dan met grote letters, Prinses sirene, heeft ze hun geliefde met een vraagteken. tegen, ziet er ze iedereen gaan kopen, o, die willen dat wel weten. Ja, ja, maar bladzijde 20, nee. En dat blijkt dat het niet zo is, maar dan zijn ze 20 ja. bladzijden verder, hebben ze weer zoveel advertenties geweest, dat blijft in de hoofd van ze. Nou, de droog is om een maandverband uh, te kopen die, die droog is. Bent u ook al droog? Ja, ik ben ook droog. Heeft u ook dat merk? Historie gelezen. <lacht> het is altijd met die Irene. Ja, jezus jongens, wij zouden voor wereldleven. eigenlijk. je wie, wie betaalt, bepaalt. Ongelooflijk. Maar ik vind het wel lach. Aan de ene kant vind ik het wel humoristisch. Van wie was de grote bijentelling in Nederland? Ja, dat was vorige week toch? Was week? Vorige week? Of was het dit week? dat was, Volgens mij was dit weekend. Oh, bij. dit weekend. Oké. Okay. Ja, dit weekend, ja. Ik wist trouwens niet eens dat Nederland 350 soorten bijen Nee, ik ook niet. Ja, ik wist het ook van Guus. Want uh, Guus, want uh, die programma van Guus op Ridder Radio is dat voor de luisteraars. Die uh, vertelde dat uh, die bijen die jij in de tuin ziet, zijn niet altijd honingbijen. Nee. Want ik kan me wel herinneren toen ik uh, nog een klein jaapje was. <laughs> toen... Uh, te spelen en dat zijn al die hele dikke bijen allemaal, ja dat zijn de echte honingbijen. Dat is een dik achterlijf, weet je wel. Ik denk dat mensen zich niet realiseren hoe belangrijk bijen zijn. Nou, dat zijn ze, ja zijn voor de verstarving eh, oh. En als de planten niet bestoven worden, moet je dat met een kwastje doen. ga nou, ja, je ja, maar is met uh, 60.000 man in een heel groot veld al die uh, plantjes bestoven. Mensen moeten gewoon massaal overal bloemen planten. Ja. Ik heb al wat zaad gekocht. En uh, ik moet ze nog even inzaaien. Het kan nog wel. Want ik geloof uh, dat ik tot juni zaaien of zo. En ik heb in de tuin ook nog wat geraniums. Uh, in, ik heb twee van die grote potten. Uh, Eens van plastic. Eens is van echt uh, van gebakken klei. En dan heb ik dan ieder vier uh, geraniums geplant. En dan heb ik ook nog drie plantjes gekocht van die perkplantjes met blauwe bloemetjes, ik weet de naam van de plant niet meer, zonder het Latijn, dat weet ik niet meer, want ik kijk er wel eens op vanuit, die heet zo en zo, dan gooi ik hem in de asbak dat dingetje en ik weet het er naam niet eens, maar het staat leuk, dus uh, ja, moet alleen de appelboom nog, uh, nog snoeien, hij zou wel vol groezen, maar wordt zo groot, dat wordt een beetje te groot, ik had hem eerder willen snoeien, maar ja, dan had ze weer die regen erbij, Wijzen uh, naar een oh. ze droog, en dan staat alles in bloei. Ja, ik kan wel gaan knippen, en dan zeggen de buren misschien wel: eens, stonden dit en dat. En je mag eigenlijk niet meer snoeien in deze periode vanwege de vogeltjes die hun nestjes <hijen> in de bomen bouwen, zeg maar. En het pas na september mag je weer snoeien. Maar goed, dat stiekem. Jullie hebben niks gehoord, daar luisteren. Dat ziet. Misschien knip uh, ik het, misschien naar de mokaal, dat heb je niet te bedoelen. In de, de Apel was een zeldzaam aapje geboren. Oh, een revensaapje. Een blauw uh, oogmaky. Leuk beetje. Een blauwe ja, Een grote oh, yeah. blauwe. Een blauwe leuk blauwe te uh, zeg maar. Ja, want er zijn er niet zo heel erg veel van, dus het schijnbaar is het vrij. Blauwe oog Maki. Oh, Maki. Ik dacht dat hij zei Maki. Maki. Maki. Ah, ja, sta jij weer. En van Martine. Er zijn er, zijn er, er, zijn er nog maar 27 van. Zo. zo, dat is niet veel. Nee, dus het zijn dat er een geboren wordt is dat nooit. Eigenlijk, want er zijn van die uh, frieken, die zijn tegen dierentuinen, want dan vinden ze die want die dieren horen niet in de ochtend, dan ben ik daar wel mee eens, maar aan de andere kant redden ze ook heel. Ja, het is soms de enige oplossing. Ja, want als ze in het wild eh, los worden gelaten, worden ze weer stropers geduid. Ja, dat schiet niet op natuurlijk. Ja, kijk bijvoorbeeld zeg maar naar die uh, panda's waarvan nou ook een stelletje in oude Dierenpark zit. Die, uh, waarschijnlijk is daar die, de eerste wordt daar de eerste babypanda dit jaar geboren. Ja. Als, als ze geluk hebben. Maar als dat hele vakprogramma van panda's in China er niet was, dan hadden er lang geen panda's meer. Ze worden daar in China heel goed beschermd he? Ja, dat moet ook. Als je daar, uh, daar uh, panda's gaat stroop, heb je echt een fucking probleem Ja. En zeker in een land als China, nou, dan weet je wel wat straffen is. Hoor. Ja, en ze, schijnen, ze schijnen gewoon echt heel erg. Uh, en terecht worden dat ik vind het moeilijk te houden. Het te... zijn leuke dieren vind ik, pandas. Ze zijn knuff, knuffelbaar. Panda panda nou, de panda ja, of ja. een via panda. Nee, ik ben een echte pandadeer. De pauze, het ook op. in een panda. De pauze, een aantal jaren geleden. Toen hoorde je ze ja, een journalist op 80 We het zien. Een toen, een was toen, met, was ja, toen was het nog niet met, met, uh, met Obama. Toen kwam die paus, die, die, die, die, die lul die er nu zit, die, die, die, die in Rome zit. Die eigenlijk die zat in een panda, via Panda, om, uh, om te laten zien aan het volk hoe hij wel leeft. mee ja, heeft. En uh, door die, uh, die journalist op de achtergrond allemaal. <kwijls> die zat allemaal te genieten van hij nou, ja, Een staatshoofd in een via Panda. Kant ja, want Jezus reed ook eens op een eiseltje, ja maar meneer de paus, u bent Jezus niet, u bent ook maar gewoon een mens, net als jij en ik, en toen was dat hele kerk stil. Ja. Ja, het is, het, is, het is gewoon leuk. Dat, dat Ik vind pandas sowieso wel leuke dieren, maar het schijnt echt heel moeilijk om te houden te zijn. Ze vreten ontzettend veel. Ze zijn heel, uh, ze zijn heel kieskeurig, zeg maar. Dat is wel een voordeel, want je ziet wel eens dat mensen uh, van die bamboezaten oh. in de weg echt Ze halve vol zitten. Als ze kieskeurig zijn. Ze gaan zien, dit soort uh, bamboe, dat lust ik niet hoor. Oh, ja, wat is nou Dat probleem? Dus, ik zou net nog te lezen over dat ze overal ter wereld die, die, die masten in, in de fik steken, ja, die zogenaamde G5 vijf. Master, ja. ja, die vijf gemers. Maar ik heb gehoord. Oh, wat een gekke, gekke schijf. Dat zijn niet echt G5-masten. Ze komen die er wel hoor. Nee, nou, de, we uh, 4G plus. Die, die zijn bijna 5G zeg maar. Mm -hmm. En dan testen ze ze. Maar ik heb wel gehoord dat in. Uh, ze komen wel echte G5 masten. Komt er eens in Scheveningen. Bij het. Uh, bij het. Uh, hoofd in de buurt. En dan gaan ze van de zomer. Beginnen ze met testen met echte 5G. Maar wat bestielt die gasten. Om die dingen in de fik te steken dat ze denken dat het corona veroorzaakt. Een radiogolf die virussen veroorzaakt. geloof ik niks van. Nee. Dat geloof ik wel. Het virus komt uh, van levende wezens af. Ja, het komt van dieren af. Ja. Meestal dieren of mensen of, of sporen of paddenstoelen. Of dat soort shit. Uh. Ik had laatst uh, hoe heet dat eh uh, uh, had, die had ik nog nooit gehoord. Voor mij, voor, mij was het, voor mij was het nieuw. Ja, ik had natuurlijk wel eens muziek gehoord van Pink Floyd. Maar dit had ik nog nooit gehoord. Dat was van Pink Floyd. En dat was het uh, Pulse Concert. Pulse Concert. Pulse Concert, ja. Pulse, oh, Pulse. Pulse Concert. Uh, en dat uh, was een... Uh, ja, dat was geloof ik wel een bijzonder optreden of zo. Met heel veel toetes en bellas eraan. Met schitterende... Uh, het, het was heel groot, maar ik dacht, het was mooi, het was echt, uh, ik heb oh, het zitten het kijken Je hebt Het is een oud concert dan, want ze treiden niet meer op toch? Nee, het ja. zal eens wel een heel oud concert zijn, maar ja, voor mij was het nieuw. Een hoor van mij, die moest in het begin niks van, die was ik die moest in het begin niks van Pink weten. Ja, had ik ook. In het begin was het een beetje experimenteel, dat begon in 67 met hun eerste twee albums. En dan vond dat maar gewoon muziek en toen was hij een keer, uh, baaspop of zo. Of, eh, pop dacht ik, dat was in de jaren zeventig, En toen waren ze al een paar jaar verder, zo begin jaren zeventig, twee, drie, zeventig zo, nou en sindsdien is die allemaal weg van die band. Ja, maar je, misschien, uh, misschien uh, qua muziek uh, verandert je smaak ook wel, naarmate na, na je ouder wordt. Ja, maar de Pink Floyd heeft wel een stijl, iets veranderd ook wel, dat is een beetje experience. Ik vind die eerste twee albums, ik heb ze een keer gekocht, in de jaren zeventig. Ik denk, vond het niet zo, maar die latere albums ja, wel, vanaf 1971 of zo, die vind ik wel goed. Ik heb al die platen mogen opnemen van, ik heb nog steeds op een bandje. maar Kuma of zo, dat is ook zo'n live concert, en nee, ik dacht 70 of zo. en uh, na door, dan, uh, namen is ik allemaal op uh, tape. Ja. Yeah. Ik heb ze nog steeds bewaard. <laughs> ik heb wel een cassette recordertje, een kleintje. Maar uh, ja, gewone cassette, ik ken ze nieuw, heb je ze niet meer. Zeg gewoon, ze mag zijn dekken, ja, twee ...maar ja, dan moet je maar verwachten dat ze het doen. Oké. Okay. Yeah. Ik heb een broer die had vroeger een uh, technisch stereo installatie... zijn. Maar die hebben al uh, zijn oude apparatuur nog alleen bewaard. Hij zei: Ja, misschien wordt het wel wat waard. En alles doet het nog. Dat is wel grappig. Dan heb hij ook zo'n dolpische ruimteapparatuur. Dan zijn televisie erop staan. En zijn muziek. Maar zijn torens heb hij nog bewaard. Die staat ergens op zolder of zo. Hij zei: Ik heb nog steeds mijn cassette, lekker hoor. Ze zouden we dat wel hebben voor je. Ja, ze, uh, zegt hij dat gaat we niet doen. Maar uh, ja, dat is allemaal ja, ik weet niet, uh, ik heb wel eens een keer een bedrijf gezien dat heel veel tweede aan het spullen had gekocht. Ik was een keer, uh, twee jaar geleden bij de Kringloop in Dat was een torenstaal van Sony. Zat CD-speler, alles zat erbij. Ja. Twee mooie boksen voor, nou, nog geen 300 euro. Alles werkt nog, maar ik wou hem bijna kopen, maar ik heb het toch maar niet gedaan wezen. Ja, ik, ik heb uh, twee, uh, versterken van wat, een versterker van uh, 50 watt, een CD-speler, twee uh, boxen van 100 watt, versterker van 50 een TAP Plus radio ingebouwd. Ik heb het niet voor die pick-up gedaan, maar voor die TAP Plus, omdat die, ja, de meeste tuners zijn best wel duur. Deze was maar 99 euro. Ik denk, nou ja, de pick-up is, dit klinkt uh, heel goedkoop. Maar die radio klinkt perfect, die heb ik gewoon op mijn versterker aangesloten. En ja, eh, het had wel leuk uit, dus... Uh <laughs> ja. Ja, weet je, uh, uh, er zijn, was de tijd in, in, met apparatuur, dat het uh, helemaal, met lichtjes en zo, dat, dat was er helemaal in, weet je, hoe meer lichtjes en vooral de equalizer weet je wel? Ik had zo'n gekoopt horentje, Dat was een complete landingsbaan met lichtjes die zo ja. helemaal aan en uit gingen alsof er een ufo. Als je dingen in het donker zag staan dat horretje, leek wel of er een ufo aan het landen was of zo. Zeg maar, heel lichtjes Maar toch later, zeg maar, toen ik ging sparen voor echte high-fi-apparatuur, was ik juist een groot fan van uh, minimalisme. Gewoon zo min mogelijk toetsen en bellen erop, zo min mogelijk knoppen nou, erop, nou zeg maar. En Amerikaan. ik had een versterken. Ik kan een versterken, zeg maar. En, de, hoe heet dat, daar zaten alleen maar vier knopjes op selectie. Nou, cd-radio of cd-tune, en een en, en, knop harder en zachter, zeg maar. En een aan- en uitknop op. En die, die was heel donkergrijs. En die knoppen waren ook heel donker. Dat was heel strak, zeg maar. Je kon aan de voorkant ook bijna niet zien welk merk het was en zo. Dus, uh, ja dat ja, was zag echt hem, uh, jaren terug, daar praat ik, nou, jaren tachtig of zo, Weet je van die radio uh, van die, uh, van die, radio die, uh, van die uh, exclusieve apparatuur die je bij een gewone radiozaak niet kunt kopen. van de hele dure merken zoals Denen, die was vroeger een heel duur merk, of Pangen, Olossen en dat soort merken. en dan uh, denk dat dat uh, was een versterker van 100 watt of zo. Zat er zat twee knopjes op, de aan- en uitknop en een knop voor hard en zacht, meer zat er niet op. Maar uh, een paar duizend gulden in die tijd, of voor eenzaam zo'n versterker. Ik zou de keer een hele stereo voor <lacht> Maar dat waren wel spullen waar je echt super geluid uit kon. Ja, ja, ik ben ook wel een keer in een hiv winkel geweest en in, in de gewone winkel de, stond al vrij prijzig uh, spul. Maar dan hadden ze boven de winkel hadden ze een tweede etage. En dat waren uh, luisterkamers. Die waren gewoon compleet ingericht als zijnde... Nou ja, echt een kamer die is echt specifiek voor Hi-Fi. Dus iets van een comfortabele stoelen. Uh, en mooi ingericht, zeg maar. En daar kon je dan... Uh, nou ja, daar kon je dus, dus uh, Hi-Fi uitkiezen. En die gingen ze dan daar neerzetten. En dan kon je dat dus uh, beluisteren, zeg maar. Ja, en daar stonden echt, daar heb ik echt, uh, toen het aangelegd werd, de, wet, uh, de kennis van mij die hielp daar. Dus toen ben ik daar een keer wezen kijken. En uh, ja, daar stonden echt versterkers van, van, van 10.000 euro en gulden toen in die tijd en dat soort spul, zeg maar. Dus ja, het is niet dat het niet te koop is, dat is het probleem. Ja, het zegt uh, ja niet te betalen, ja. allemaal studiokwaliteit natuurlijk, want ik denk dat je die, die kwaliteit wat je nu hebt, met al die digitale techniek, dat je toen ook wel, ja toen was het dan niet digitaal, maar die klonk net zo goed, alleen het was niet te betalen van ons. En nu klinkt het net zo mooi. Ja. Kijk zo, maar een keer, hè. als je zo'n... Zo als Ziet met je videocamera, wat je er allemaal mee kan tegenwoordig en de superkwaliteit. Dat je hebt. ik weet nog wel, eens als was een keer op mijn werk met mijn oude baas. ze uh, kon in de kast en kwamen ze uh, een NOB kwam filmen voor de Mosjournaal. En toen vroeg ik, Als een ventje of wat kost zo'n camera die jullie gebruiken? Nou, hij zei zeker 10.000 gulden mee of nadoen, ik denk 2.000, 3.000 euro was er. Nee, 10.000 gulden. Dat was ik over eind jaren tachtig. Jezus, het waren best wel grote dingen hoor. Die moesten dan op je schouder, kon je die dan dragen. en die waren best wel groot. In die tijd. 10.000 gram, jezus, oké hoor. kon je toen al een auto van kopen. Dat geld. 10.000 terug. Dus of nee, 10. Ja, en morgen weer werken, he. Morgen Morgen uh, halve dag werken, van kwart voor twaalf, van ja. twee voor acht tot kwart voor twaalf. En ik ben benieuwd hoe lang we middags vrij zijn. En ik heb een vermoeden, denk ik zelf dan hoor, dat zodra de scholen weer gewoon uh, hele dagen open gaan, dat wij dan ook gewoon uh, om de hele dag moeten werken. Maar ik vind het wel lekker zo'n half dag ging. Maar ik krijg helemaal niks, en daar kan ik niet tegen, maar een half dag die werkt, een half dag die vrij voor hetzelfde salaris zoals ik normaal heb. Nou, daar wil ik wel tot mijn zeventigste doorgaan. Dan heb ik er op zich niet zo'n moeite meer mee. Tot mijn zeventigste werk. werken. Ik denk, ja, wat moet ik doen als ik zelfs met pensioen ben? dacht ik toen ik die vijf weken thuis had. Ik denk, wat moet ik doen als ik met pensioen ben, dan ja, ga je niet meer pensioen. Dan dus werk je vraag, door. Maar dan zeg ik, ik ga mijn baas. Ja, oké, okay, als ik toch de week ga, dan wil ik dan voor half salaris, halve dagen werken. Nou ja, is dat belastingtechnisch technisch wel aantrekkelijk? Was. Dan ging je om 12 uur al naar huis. Want ja, de pauze is een onbetaalde uh, tijd. Dus je eigen tijd is half uur Dus uh, ja, moet je bij 8,5 uur op je werk. Nou, de tijd en de koffiepauze. Nou, tijd leeft wel alleen maar koffiepauze, Dus uh, 20 minuten, die krijg je van de baas. Die kunnen ze zo intrekken als ze willen. Maar je eigen pauze is onbetaald. Ach, ja, nou ik ga. Hangen. Ik jo. wens je wel een fijne ja, avond. Verder. Ja, ja, ja, ja. En ik wil bedankt voor de ja. deelname aan de podcast. En die is, dat heb ik eenmaal vergeten te vertellen in het begin: de podcast van maandag 27 april 2020, de verjaardag van Koning Willem, Alexander. Hoe heet je? Hoe je? Ja, gaan we zingen? Toe. Nee, we gaan niet zingen. Weet ik veel. Het is in ieder geval de oudste is in ieder ja. geval. Hij was 67 jaar, dus 35 Hij sprak daarna dat hij is ja. pas een paar jaar geleden begonnen met werken, dus hij moet nog even Zoomen. Dat maakt ons kind wel indruk. op. Dat zal wel, als je het nou nog weet, dat zal hem wel indruk gemaakt hebben, ja. We hebben prins en prinsje en wat later komen. Dat vinden we als kind wel leuk. lijkt me als kind echt kut. Ja, leuk. Ja, leuk. Nou, tot later! Ik zie jij later als je wil ons zonde Onze verriete Jacco voor. Alleen, we raden de podcast van uh, maandag 27 april. Eigenlijk uh, doen we het op de zondag. Maar ja, gisteren kon het niet. Dat was, uh, hadden we hadden andere zaken te doen. Dus maar op Koningsdag. En mensen, mensen, bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen, matatavag aan de kerenjangen. Ik weet niet hoe het geluid bij jullie klinkt. Ik hoor het allemaal heel slecht. Ik hoop dat de opname een beetje gelukt is. you Luister naar de podcast van Aloha Radio. Kijk op www.aloaradio.org.